Bommel, hoorspelserie naar de verhalen van Marten Toonder in de bewerking van Peter Tenuil. Vandaag vertelt Nettie Blanken, de Basmunt deel 1. Er wordt tegenwoordig van alles verzameld. Stripboekjes, bommelsnuisterijen, hoorspeluitzendingen, van alles. Er zijn zelfs lieden onder ons die geld oppotten, terwijl iedereen weet dat geld het slijk der aarde is. Of niet soms. Het verhaal over de pasmunt zal het leren. Op een dag, vroeg in de zomer, maakten heer Bommel en Tom Poes een wandeling door het bos. Er gaat toch maar niets boven het leven van een heer. Hij heeft een rijk en vol bestaan en boosheid kent hij niet. Hm. Boosheid kent hij niet. Geld speelt voor hem geen rol en dat geeft hem een heel ruime en verheven kijk op de dingen. Als je begrijpt wat ik bedoel. Jij moet dat toch leren, jonge vriend? Ja, dat is zo. Maar hoe? Heel eenvoudig. Je moet... Uh, ik bedoel... Hm? Kijk. Huh, daar ligt een geldstuk. Een eenvoudig iemand zou het oprapen... en het stiekem in zijn zak steken. Maar hij zou zich toch niet op zijn gemak voelen... en daardoor zou hij schichtig en gebukt verder gaan. Een heer daarentegen... Hm? Oh, mooi, nieuw geld. Glanst prettig in de zon. Gevonden bunt is geluksbunt, bedoel ik. Oh, eigenlijk kan ik hem best houden. Daar loopt iemand voor ons uit. Die zal hem wel verloren hebben. Het kan best van die grijzaard zijn die daar loopt. U moet het teruggeven. Teruggeven? Ja. Jammer, van zo'n mooi geldstuk. Maar... Ach, oh, wat... Geld speelt geen rol. Natuurlijk, teruggeven. Het ding is van die ouwe, dat is duidelijk. Oh, er zit een gat in zijn ransel, zie je wel? Hij is bezig zijn schamele spaarpellingen te verliezen. De, de, dit hebt u laten vallen. U, uw tas is gescheurd. Huh? Wat, Wat is dat voor uitsloverij? Waarom houd je die munt niet? Oh, dat zou niet eerlijk zijn. Geld speelt geen rol, zoals ik net tegen die jonge vriend zei. Onzin. Ieder normaal persoon zou zo'n geldstuk hebben gehouden. Denk jij dat het geen rol speelt? Ha? ha, we zullen zien, meneertje. Geld dat men onrechtmatig krijgt, speelt wel een rol. Weet je zeker dat je het wilt teruggeven? Hou het toch. Een heer van stand houdt geen Pff, gevonden munten. Schaduw op uw pas. Zo, dat is sterk. Daar sloof ik me uit om hem zijn geld terug te bezorgen en ik kreeg stank voor dank. Het spijt me dat ik het niet gehouden heb. Wil je dat wel geloven? Die oude verliest te veel nee. munten. Daar ligt nog zo'n ding. Per bleu. Een merkwaardige munt met een hoogst ongewone beeldenaar. Een krij zo te zien. Een mooi stuk voor mijn verzameling. Vrij van glans en warm in de hand. Tja, nog een exemplaar. Kelvijn. Nee, maar dat zie ik nu eens net. Hij kijkt links nog rechts. Hij heeft ons niet eens opgemerkt. Had je dat van de markies gedacht, jonge vriend? Nee, maar deze munten hebben veel aantrekkingskracht. Dat heb je toch ook gemerkt? B wat bedoel je? Ik heb mijn fonds aan de eigenaar afgedragen. Zelfs toen hij me En Zo hoort het. En ik stel voor om achter de markies aan te gaan om hem op zijn plicht te wijzen. Kijk, daar vindt hij er nog een. Die grijzaagd heeft er heel wat verloren. Mm -hmm. Vreemd veel. Het lijkt wel alsof hij het expres doet. Alleen snap ik niet met welk doel. Zij volgde Markies de kant, kleer, die nu eens naar links en dan weer naar rechts bukte om geldstukken op te rapen. Naarmate zijn voorraad groeide, werden zijn bewegingen gehaaster totdat hij zich tenslotte dravend over de weg bewoog onder gretig geraai. Dit nam echter een onverwacht einde toen hij plotseling tot aan de enkels in de modder stapte. Ach, <lacht> <lacht> <lacht> Mooie munten, meneertje. Maar pas op voor de blubber. Kom mee, Tompoes. De markies heeft de eigenaar van al dat geld al gevonden. <lacht> Zag je hem kijken? Net goed voor hem, wat jij, jonge vriend... Hij dacht dat hij de munten voor zichzelf kon houden. Ja, dat kon hij ook. Die oude wilde ze niet terug hebben. Maar ik snap niet wat iemand aan zulke geldstukken vindt. Je kunt er niet voor kopen, want het waren geen florijnen en zelfs geen kwartjes. Ze fonkelden erg mooi. Kom hier naar binnen, jonge vriend. Joost zal de maaltijd al klaar hebben. En een gebonden soepje zal smaken, weet ik. We eten trouwens flensjes vanavond. Ja, pas op! Ah! <tie> of, of, of. Welke sleur gooit er vuilnis op de openbare weg? Uh, uit mijn eigen tuin nog wel. Dat deed ik met u goed vinden. B en wat B zou dat? Joost, wat mankeert je? Mij mankeert niets. Ik ruim de tuin een beetje op met uw welnemen. Ja, da dat merk ik. Op mijn hoofd. Denk je dat ik dat neem? Ik neem het niet, als je begrijpt wat ik bedoel. Dat spijt me, maar ik moet uw vuilnis ergens laten. Het hangt me de keel uit wanneer ik me zo mag uitdrukken. En op de weg heb ik er niet zo last van. Zodoende. Ik, ik, ik, ik ben verbaasd. Ik, ik, ik heb er geen woorden voor. Hoe kan jij zo brutaal zijn? Is, is dat de dank voor twintig jaren trouwe dienst? Voor al mijn goedheid bedoel ik. Schaam jij je niet? Wat is er in je gevaar? <laughs> ik, ik, ik. Excuseer, er kleeft een stronkje op uw hoofd. Huh? En met uw goedvinden kunt u zelf de belt verder opruimen. Wat zou er zijn? Wat zou Joost hebben, bedoel ik? Zo ken ik hem niet, jonge vriend. Ik ben er werkelijk kapot van. Nee, het, het is vreemd. Maar ik zou het me niet aantrekken. Het gaat vanzelf wel weer over. Misschien heeft hij nu al spijt. Kijk nu toch eens. Mijn portret hangt scheef. En mijn mooie borstbeeld is belachelijk gemaakt met een feestmuts. Oh, dit loopt toch de spuigaten uit, jonge vriend. Ik kan het niet laten passeren, bedoel ik. Je moet krachtig worden opgetreden. Zeg nu zelf. Een feestmuts. Excuseer, mijn hoedje. Ik neem een vrije avond, heer Olivier. Er staat een prakje op het fornuis, moet u wel nemen. <klaars> Een brakje. En mijn maaltijd dan? Doe dan toch iets, toppoes. Wat sta je daar? Er zit iets vreemds achter. Ik ga hem achterna. Hier hebben wij vandaag gelopen. Toen we die munt vonden en achter die vreemde oude aangingen. En daar is de modderpoel waar de markies instapte. Maar... Waar is die boomstronk gebleven waar die uit op zat? En wat is dat voor vreemd houten gebouwtje dat daar uit de blubber omhoog reist? Pasmunt voor de goede speler. Grijpt uw kans en wordt rijk. Gokautomaten. Ik dacht altijd dat hij te zuinig op zijn geld was om het te verspelen. Hm? Goeie Alweer de hele pot. Ik heb genoeg gezien. <coughs> Zo laat nog op pad? Dat treft goed. U moet daar binnen eens kijken. Waarom? Ik heb wel wat anders te doen dan frietenkraam te inspecteren. Het is geen frietenkraam, het is een speelhol. Er wordt gegokt. En dat is toch verboden? Huh? Wat is hier aan de hand? Hazardspel, hè? Huh? Mag ik je papieren eens even zien? Huh? Ja, jaagt een arme oude man de stuip op het lijf. Men mag toch zeker wel een onschuldig spelletje doen. Daar heeft toch niemand last van. Een onschuldig spelletje? En deze meneer hier, met zijn hoed vol geldstukken... Wat is dat dan? Behendigheid. Die meneer is een heel knappe speler... Hij wint altijd. Ik ga maar weer eens, met uw gok. Wacht eens even! Hier wordt niets verbodens gedaan, meneertje. Ik ben een eenzame oude man, die een beetje gezelligheid probeert te verspreiden. Het is een liefhebberij waar ik niets aan verdien. Dit zijn behendigheidsmachines en geen gokautomaten. Probeer ze maar, meneertje. Probeer ze maar. Het kan geen kwaad om een onderzoek te doen. Hoe werkt zo'n ding? Heel eenvoudig. Kijk. Hier gooit u een munt in. Geen geboden, maar een van mijn eigen mooie pasmunten. U krijgt er een van mijn cadeau. Alsjeblieft. En nu haalt u die hendel over. Niet te ruw en niet te voorzichtig. Juist, ja. ja, Trekken en loslaten. Heel goed. Heel goed. Het is in orde. Ik heb het gezien. Goedenavond. En? Hebt u er een eind aan gemaakt? Hoor eens ventje. jij moet je niet bemoeien met dingen waar je geen verstand van hebt. Hm? Het gaat dan niet om gokken, maar om behendigheid spelen. Ach, ik maar ik kan er trouwens niet eens gewoon geld mee winnen. Alleen maar een soort pasmunt. Houd je er dus buiten. Toen Tom Poes op Bommelstein terugkwam om verslag uit te brengen, zat heer Bommel vol tegenzin thee te drinken. Kopje thee? zelf gezet. Ik moest wel, want Joost was er niet. Het is maar een toestand. De boodschappen lagen gewoon in een hoek. Joost was in een goktent met van die automaten, u weet wel. Hij heeft twee keer de pot gewonnen. Ik moest zelf een pakje thee zoeken. Het lag opengebroken tussen de andere bestellingen. Maar je moet niet denken dat het mijn extra fijne china mélange was, hoor. Een onbekend merk. Kraai heet het. Vies, hoor. Ik heb de commissaris erop afgestuurd, maar die zei dat het behendigheidspelen waren. Nu, dat was dus in orde. Bah, wat een nare smaak. Ik zal een grutsprits nemen om die te verdrijven. Sprits... Merk Kraai. Ook al opengebroken. Wat mankeert die Joost toch? Het is treurig, zoals hij zijn plicht verwaarloost. Hm. Allemaal merk kraai. Tjie. Vreemd? Er stond ook een kraai op de munten van die grijzaard. Hm? Zou die iets met deze kruidenierswaren te maken hebben? En waarom zijn alle verpakkingen kapot? Oh, het is heel treurig. Kraaisprits. Oh, wat een buffer geur. Als Joost thuiskomt... Ik ben er weer met uw welnemen en nu ga ik naar bed. Oh, wacht eens even. Ik heb een appeltje met jou te schillen over deze boodschap, als je begrijpt wat ik bedoel. Waarom zijn ze opgeschud? Ik weet het niet. Dat heeft de kruidenier gedaan met die goedvinden. Maar, maar, maar ik vind het niet goed. En dat merk ik ook niet. Ik lust geen kraai. Het spijt me dat te horen. De heer Grootgut heeft niets anders meer. En dan moet u niet zo zeuren. Ja, voor de paar bankbiljetten met... die ik als salarisburg... kan mij niet verwachten dat ik opzit en pootjes geef... Ik kan met heel wat minder moeite klinkende munt verdienen als u mij toestaat. Nu, nu, nu is het uit. Hij gaat te ver. Ik, ik, ik, ik kan, heer Ollie. Joost is zichzelf niet. Ja. Hij zit in de greep van die munten. Al weet ik nog niet hoe. En daarom ga ik nu eens bij Grootgut kijken. De nacht was gevallen en de goede stad Rommeldam lag donker en verlaten in het bleke licht van de maan. Ook het levendige bedrijf van de kruidenier Grootgut had de lichten gedoofd. De etalage die anders door kleurige neonbuizen de aandacht van de late voorbijganger trok, maakte nu een doodse indruk. Zou hij er geen aardigheid meer in hebben? Gisteren had hij hier nog een extra lampje boven de gutsprits, maar nu die overgestapt is op het merk Kraai, doet hij er niet meer aan. Hmm. Is zijn huiskamer brand nog licht, zie ik? Viaurig, 40. En dat is 45, zei ze. 40, zon. En nog een muntje. En nog een muntje. Mooie muntjes. Veel mooie muntjes. Allemaal van mij. Het is niet eens gewoon geld. Allemaal geldstukken met een kraai erop. Daar is iets heel raars mee. De volgende morgen kwam Tom Poes reeds vroeg... de kruidenierswinkel van de heer Grootgut binnen. Eén pond nee, Gutspil. Een beetje helemaal meer, meer. En een... Nee, niet deze. Dit merk is niet lekker. En bovendien is het open. Ik wil liever de goede oude hebben. U weet wel. Die heb ik niet meer. Hm? Ik ben overgeschakeld op een ander merk. Een heel aantrekkelijke verpakking. Heel aantrekkelijk. Mm -hmm. Ik vind er niets aan. Wie wil nu een kraai op zijn levensmiddelen? Maar geef hem dan dat pakje daar, als u niets anders hebt. Dat is tenminste nog gesloten. Gesloten, hè? Ja. Dat gesloten pakje? Die heb ik dan op het hoofd gezien. Waar is het? Ah, ah ik heb betaald. Ah, oh, daar heb ik je. Daar was je maar haast ontgaan. Mooi, fonkel, en zuiver. En zo voordelig in het gebruik. Uh, wat is dat? Een geschenk. Hm? In ieder pakje krijmerk is een pasmunt verpakt. Oh. Koop daarom uitsluitend dit merk. Hij is mooi, hè? Hm. Dan is die munt dus voor mij. Want hij is natuurlijk voor de klant. De klant? En niet voor u. De klant, de klant koopt er waar en moet niet zeuren. Maar... Maak dat je wegkomt en neem je rommel mee. Nou. Met kracht de winkel uitgewerkt en een aangebroken pak kraaisprits nageworpen. Wie had dat van grootgut kunnen denken? Tom Poes bleef een ogenblik versuft op de straatstenen zitten. Maar toen krabbelde hij overeind. Want zijn aandacht werd getrokken door de nadering van Hokus Pas. Ah. Daar loopt die oude met zijn lekker ransel, en de markies volgt hem nog steeds. Gisteren deed hij al vreemd, maar nu schijnt hij helemaal in de greep van die rare munten te zijn. Net als Joost en Grootgut. En die oude verliest ze met opzet. Zou hij weer naar zijn speelhol gaan? Kom, ik volg ze. De modderpoel lag nog steeds te geuren in de zomerzon maar de goktent was in de blubber verdwenen om weer plaats te maken voor de oude, verknarde boom. Hokus Pas gespte zijn ransel af, zette zich tussen de wortels neer en keek met een scheef lachje naar de edelman die in de drap naar een laatste verloren muntje tastte. Goed zoeken, meneertje. Zware munt zakt makkelijk. Maar voor een handig persoon is het niet moeilijk om geld uit drap te halen. Oh, met je. Ik wil weten wat er met die munten aan de hand is. Maar ik moet oppassen, ze lijken me gevaarlijk. Op dat moment zag Tom Poes een geldstuk dat eenzaam in het gras lag te glanzen. En hij raapt het haastig op. Wat een bijzondere munt is dat. Hij glanst als goud. En hij is prettig warm. Net alsof hij een beetje tintelt. Eigenlijk zou ik er graag een paar meer willen hebben. Alleen maar om eens na te gaan of... Stop. Ja, daar heb je het al. Deze ene pasmunt kan ik nog wel verdragen, maar als het er meer zijn zou het mij net vergaan als de andere. Parbleu, dat is een stuk voor mijn verzameling. Geef onmiddellijk hier. Hoezo? Hij is toch niet van u? U hebt hem toch niet verloren? Non, de sacré coeur. Heel goed, ventje. Niet weggeven, hoor. Een munt van de oude pas is daarvoor veel te mooi. Wees er zuinig op. Hij kon nog wel eens zeldzaam worden. Wilt u hem niet terug hebben? U hebt hem toch verloren? Ik geef dan gevonden geld terug. Gemakkelijk verkregen geld speelt een rol. Zeg dat maar aan je dikke vriend. Ha. Kijk, daar ligt toch een munt, ventje. Rap het maar op. Gauw, een mooie pasmunt. Mijn niet gezien. Goedendag. Spreek ik met de heer Pas H? Zo ja, dan heb ik hier enige formulieren voor u. Ze betreffen een uitspanning die hier gevestigd moet zijn. Een uitspanning, subsidiair speelgelegenheid, waarover dus belasting geheven kan worden. Maar... Ik zie hier geen uitspanning. Jammer. Ja, in dat geval moet ik dus van belastingheffing afzien. Een vergissing, vermoed ik. Goedendag. Hola. Uh, wacht even, meneertje. Uh, Belastingen, hè? Die wil ik toch liever wel betalen? Makkelijk verkregen geld stinkt niet. Wat u. Hier, meneertje. De oude pas betaalt graag belasting, hoor. Belasting is makkelijk verkregen geld, hè? Daar kan veel vreemds mee gedaan worden. Ja, de oude pas wil zelfs de mogelijkheid van belastingontduiking uitsluiten. Hier, dit is voor jou, hoor. Dit is heel ongebruikelijk. De aangifteformulieren zijn niet ingevuld en er is geen aanslag opgelegd. Ik geloof niet dat de... Hmm, mooi geld. Zwaar in de hand en zuiver van klank... Ach, ik wil eigenlijk zeggen... Is het soms te veel? Dat geeft niet, meneertje. Als het te veel is, gebruik je het maar ergens anders voor. Geef het maar aan iemand die het gebruiken kan. Misschien als voorlopige aanslag. Of gewetensgeld, dat, dat, dat is nog beter. Ik kan het dan boekenkrachten? Dus... B beschikking 509. Of boeken. Hè. Hm. Om de proef op de som te nemen, was Tom Poes met zijn munt opnieuw naar de kruidenierswinkel van Groot Rut gegaan. Eén pond, Grutsprits. De echte. Bent u daar nu alweer? Hm -hmm. Ik heb u al gezegd dat ik alleen maar kraaimerk verkoop. Jammer. Voor echte wil ik graag een pasmunt betalen. Oh, had dat direct gezegd? Hm. Hoewel, echte grutsprits heb ik niet meer. Mag het geen kraaimerk zijn, meneer Poes? U krijgt drie pakjes voor dat geld? Wat zegt u daarvan? Nee, echte. En anders niet. Vijf pakjes dan? Ik bedoel, tien. Twintig dan? We hebben 21, 22, 23, 23, 24. Meneer Poes, hoe kunt u nou zo hard zijn? 25 pakjes. En dan krijgt het die florijnen toe. Nu weet ik genoeg. Die munten hebben iets dat ze in de ogen van de bezitters waardevoller maakt dan echt geld. Ik weet niet waar die oude pas op afstuurt, maar ik zie het somber in. Parbleu, een dag. Toen de markies de kantenkleer enige dagen later van zijn ochtendwandeling thuis kwam, was hij slecht gemutst. Meestal stond hij minzaam toe dat men hem de modder van de botines veegde, en vaak knikte hij niet onvriendelijk wanneer zijn pachters zich langs de weg schaarden en te hoeden lichten. Maar nu begaf hij zich zonder een blik of woord naar zijn vertrekken en sloot de deur zorgvuldig achter zich. Om hem heen stonden de kasten waarin hij zijn kostbare muntenverzameling bewaarde. Het zonlicht toverde fraaie lichtglanzen op de metaalgietsels, doch het gaf de bezitter geen vreugde. Die morgen had hij voor het eerst de strooiende grijzaard niet gezien, zodat hij geen enkel geldstuk had kunnen vinden. Deze vitrinekast moet vol, en gisteren overwoog ik zelfs om er nog enkele bij te laten maken. Maar wanneer ik die oude niet meer ontmoet, kan ik mijn verzameling niet verder aanvullen, en dan blijft de kast leeg. Het is af. Het is bar. Waardeloos. In de hele laatste zending ontbreken de cadeaomenten. Wat heb ik aan deze rommel? Wie wil er kraaijmerk hebben als er geen surprise in zit? Joost. 1, 52, Joost, 53, waar blijft het mokka? 55, 56, 57, 58. Het zou aardig zijn wanneer al die stapeltjes even groot waren. Allemaal stapeltjes van 20. Mooi naast elkaar, of misschien achter elkaar. Dat zou leuk wezen, wanneer men mij toestaat. Maar dan moet ik er meer hebben. Ben je daar eindelijk? Heb je me niet horen roepen? Waar is mijn mokka? Nog in de bontjes. Huh? Maar er staat koude koffie van vanmorgen in de keuken met uw welnemen. Ja. Waarom warmt u die niet op? Ik moet gaan. Hm. Nou, heb ik ooit met uw welnemen. Jammer. Het zijn zulke mooie muntjes. Probeer het nog eens, meneertje. Als u het goed doet, moet u toch winnen, hè? Doe maar. U hebt er toch genoeg? Ze zijn op. Maar thuis heb ik er meer. Ik ga even een nieuwe voorraad halen met uw welnemen. Goedenavond. Controle. Alles in orde? <laughs> Probeer maar, meneertje. De muntjes zijn weer mooi, hoor. <hijen> wat heb je? Dit klopt niet. Dit is onwettig gokwerk. Gokautomaten op heterdaad. Maak je niet zo boos, meneertje. Kijk, dit is ongeveer wat u gewoonlijk wint, ziewaar? Zo'n buideltje vol, toch? Neem maar mee hoor, dat is voor u. Maar, maar, maar, dit, dit is om, om, omkoping. En het leek even of hij de buidel wilde wegwerpen. Hoewel, oh, als bewijsmateriaal, uh, uh, geeft u maar hier. Toch toen drukte hij de pet in de ogen en ging heen. Goedenavond. Uh, uh, uh. Bommelstein werd er niet gezelliger op. Spinneraggen en stofnesten ontwikkelden zich op de plinten. Vervuild vaatwerk ontsierde de keuken. En heer Olly dronk opgewarmde koffie. Ach, nooit meer vers. Maar dat is het ergste nog niet. Nee, de maaltijden, jonge vriend, die zijn heel vreselijk. Alle maaltijden komen uit pakjes kraai -merk. En ik ben bang dat ik ernstig onder voet zal raken. En Joost doet maar... Altijd na het eten loopt hij hier met een buidel vol geld het huis uit. Het is die goktent. Ja. Iedereen raakt in de macht van het geld dat daar gewonnen wordt. Zelfs de commissaris en de marquise. Maar ik begrijp dat niet. Zoiets staat zo ver van ons bobbels af. Geld speelt geen rol. Ze Zij zijn mijn goede vader altijd. En oh, Wacht eens even. Daar hoor ik Joost alweer. Nu, die treft het. Het is nu buigen of barsten. Het is nu buigen of barsten. D dit gaat niet langer. Ik weiger nog langer op opgewarmde koffie te leven. En ik verbied je om in en uit te lopen met die kraaien munten. Dit is de laatste buidel. Alles is op en vergokt met uw welnemen. Dit zijn de laatste, de laatste kans om mijn hele mooie glimmende munten terug te winnen. Het is nu buigen of barsten. Eén kansje nog. Wanneer men mij toestaat, eens moet het geluk toch weerkeren, En zonder die hele mooie glimmende munten heeft het leven geen waarde meer. Op dat moment werd de stilte van het nachtelijk woud verstoord door het geluid van regelmatige voetstappen. En in het licht van de volle maan kon men een eigenaardig optochtje zien naderen. Vier mannen in wrak naderden met een draagstoel. Juist toen ze hem passeerde sprak een koele stem uit het inwendige. Halt! Uw geld of uw leven krijgt! Werp uw beurden op de grond en pak u weg! Witte! We gaan Dit zijn mijn laatste pasmunten. Daar zonder kan ik niet leven met uw welnemen. Idja, sta dan een moment stil, zodat ik u zorgvuldig op de korrel kan nemen. Oh, oh, oh, help, help. Ik word beroofd. Mijn pasmunten. Help. Ook aan het geduld van een heer komt een einde. Ik kan niet langer goedkeuren dat Joost de kachel bij mij aanmaakt. Het komt van die pasmunten. Ja, voor een bommel spelen pasmunten geen rol. Daarom is het heel vreselijk wat er gebeurt. Zo Joost maakt misbruik van het tekort aan huispersoneel. Maar ik neem het echt niet langer, jonge vriend. Ik wacht hem op bij de deur. En als hij binnenkomt, zal ik zonder parat... Mijn <tie> <tie> hoofd, wanneer men mij thuis taas doet. Op avond, Men heeft mij met een pistool bedreigd. Mijn munten zijn gestolen met uw welnemer. Dit gaat niet langer. Het is heel betreurenswaardig. Een bloedneus, vrees ik. Zonder die geldstukken kan ik niet leven. Als ik zo vrij mag zijn. Ik bedoel ze. En ik eis dat mijn loon voortaan in pasmunten wordt uitbetaald. Ik heb mijn rechten. Pasmunt wil ik hebben. De volgende morgen kon men heer Bommel bedrukt stadwaarts zien gaan... om persoonlijk boodschappen te doen. Havermout, koffie en gomballen. Ik moest hem eigenlijk op staande voet ontslaan. Maar aan de andere kant ben ik blij dat hij nog geen ontslag genomen heeft. Als men begrijpt wat ik bedoel. Ach, het zijn moeilijke tijden waarin we leven. Wel ja. Havermout en koffie. Hoe denkt u die te betalen, meneer Bommel? Houdt u mij het goede, maar de middenstand moet ook leven. Betalen? Wat is dat voor onzin? Met mijn goede geld natuurlijk. Dat moest u weten. Vollig papier? Nee... Hier wordt alleen maar geleverd tegen goede pasmunt en die is schaars geworden de laatste tijd. Ik weet niet waar het heen moet met de wereld sinds de cadeauverpakking is afgeschaft. Ik zit dat aan de oren in de artikelen. maar pasmunt zit er niet meer in. Nu moet ik het wel over een andere boeg gooien. Houdt u mij ten goede? Mijn goede geld, waardeloos papier noemt Grootgeut dat... Waar blijft een heer van mijn stand op deze manier? Goedemorgen, meneer Bobbel. Er staat nog een postje achterstallige belasting open. Dat zal u niet onbekend zijn. Een navordering. Ja, achterstallig postje. Ja, ja. Ik heb hier... Uh... Oh, dat hoeft niet. We kunnen het op een uh, akkoordje gooien, meneer Bobbel. Wanneer u wat pasmunt hebt, dan zal ik het wel ambtelijk in orde maken. Ik heb hier goed geld. Nee, u begrijpt mij niet... Een akkoordje. U betaalt mij 10% in pasmunt en ik scheld u de rest kwijt. Dat is te regelen. Maar geen vollig papier. Echte pasmunt. U begrijpt mij. Pasmunt. Tot mijn ontzetting begint het tot mij door te dringen Dat geld geen rol meer speelt in Rommeldam. Toen heer Bommel thuis kwam trof hij daar een onverwachte bezoek aan. Het was de oude Hokus Pas... die gezeten in de gemakkelijke stoel bij de haard... door Joost verwend werd. Een kopje versterkende bouillon. Hm? Dat zal smaken met uw welnemen. Zit u gemakkelijk? Wilt u een voetenbankje, als ik zo vreemd mag zijn? Dan zal ik het vuur aanmaken? Het is wat fris wanneer u mij toestaat. Dank u wel, meneer Pas... Pasmunt? Dat is mooi van u. Is er nog iets van u verlangen? Bah! Je uitsloven voor een fooi. Terwijl je je meester verwaarloost, schaam je je niet. Deze ongunstige figuur is de oorzaak dat er voor goed geld iets meer te koop is. Toch wel. Toch wel, meneertje. Voor jouw goede geld kun je bij mij een zakje pasmunt kopen. Wat zeg je daarvan? Pasmunt? Wat denk ik wel. Maar wacht eens, met die vreemde geldstukken kan ik meer kopen dan met mijn goede geld. Pasmunt, wat een rijke klank en wat een prachtige dicht. Allemaal van mij. Mag ik ook eens hier, Olivier? Heel even maar, wat u wel neemt. Wacht! Ik wil meer. Het geeft niet wat het kost. Geld speelt geen rol. Maar ik moet meer hebben. Nee, meneertje. Voor je hele fortuin niet. Geld speelt geen rol. Maar mijn pasmuntjes wel. Hier moet je het maar mee doen. Ga weg. Begrijp af. Aandachtige luisteraars zullen zich herinneren dat ook Tom Poes een pasmunt bezat. Het was er maar één. En omdat hij niet veel om geld gaf, had het ding hem nog niet in zijn macht gekregen. Maar toch oefende het de vreemde aantrekkingskracht op hem uit. Hmm, gevaarlijk spul. Hoe meer men ervan heeft, hoe meer men ervan wil hebben. Het is geen eerlijk geld, en ik wilde dat ik wist hoe het uit de wereld moet raken. Maar gelukkig is heer Olly er nog niet door aangetast. Helaas, hij vergiste zich. Excuseer, heer Olly. Krijg ik voortaan mijn salaris in die munt? Nee. Nee, dit is van mij. Ach, toe. Ik wil voor half geld werken met uw wel. Geen munt krijg je? Voor, voor, voor, voor een kwart, als het zo vrij was. Ik mag zijn. kan niets missen. Voor de, voor de achtste dan? Niets. Als je begrijpt wat ik bedoel. Je bent verslagen. Hoe betreurenswaardig. weinig, Heer Olivier is geheel verhard. Als ik zo vrij mag zijn. Het enige wat mij overblijft is om mijn diensten aan de heer Pas aan te bieden. Met dit voornemen wende hij zijn schreden naar de modderpoel waar de grijsaard zich placht op te houden. Maar deze had de diensten van Joost niet nodig. Waar hij kwam werd hij op zijn wenken bediend door kruiperige rommeldammers... die zich in het stof wierpen wanneer hij hun een munt toegooide. Het is duidelijk dat het eens zo nijvere stadje bijna geheel in zijn greep is geraakt. Maar toch niet helemaal... In een duistere zijstraat hadden twee zakenlieden een keldertje gehuurd. En daar waren ze zo ingespannen bezig met een soort druk persje... dat ze geen belangstelling voor de buitenwereld hadden. Het is uit de kunst! Ja, ja, ja. Een mooi geldstukje, jongen! Ja. We zijn binnen! Ja, baas! Hij is echter dan de echte Florijn! Dat kan je aan me overlaten. Ik heb niet voor niks voor artiest gestudeerd toen ik onze zon... Zorgon... We zijn nu rijk. ja. voor een paar zakken, dan kunnen we eindelijk eens de boel gaan versieren. Het gaat niet in de kalme kleren zitten om wekenlang onder de grond te sappen Het wordt tijd dat wij onze beloning binnenhalen. We de andere kant op gaan. Oh God. Nu we zoveel geld hebben, moeten we uitkijken. Ja, er is iets aan de hand, baas. Daar loopt notaris van Stofschoten met een knubbel en een zeemoed. Henk. Wat moet dat voor ja, Ik Het is bang voor die betoging. Zoiets is heel normaal van de dag Kom op, we gaan de bloemetjes buiten. Zijn ja, ja, rijk, jongen. Dit <lacht> is een overval. Huh? Werpt uw geldbundels en de draagstoel. Weet ja, dat? Ja, zeg eens even. Ja. Parbleu. Uw accent is al aangenaam. Dat snel geheurzand en uw buideltjes afgeven. Na de derde tel wordt er zonder pardon geschoten. Nee, nee, nee, nee, nee, heb toch medelijden. Wij zijn zakenlieden, eerlijke zakenlieden, die ons paargeld naar onze moeder, on onze zieke moeder gaan brengen. Nee! Janvitter! Daar is de commissaris. Ons geld! Politie, houd het niet stil, zeg het is een vals geld! Weer je erin draaien. Nee. Dank u voor het pas, Marquis. Wat is echt geld? Zakken vol florijnen. Waarom ermee! echt geld. Heeft die kanten klaar even pech. Snap jij er iets van, baas? Wij worden beroofd waar de politie bij staat en Bas neemt steekpenningen aan. Het is erg, jongen. Heel erg. We moeten naartoe met de wereld. We hebben ons geld weer terug, maar waarom? Omdat die rover ontdekte dat het vals was. Nee, nee, niks hoor. Omdat hij dacht dat het echt was. Heb je daarvan terug? Nee, ga maar boven de dop. Ik weet niet wat hier aan de hand is, maar het zit me niet lekker. Waar moet het heen als er geen orde en tucht meer is? Ja, tucht. Ja, Waar blijven we dan met onze prima florijnen? Het is zulk mooi geld. En toch oh. gooien ze het weg. Is het soms te mooi? Of zit er een luchtje aan? Zeur niet langer. We gaan in die winkel wat inkopen doen. Nee. Dan merken we het vanzelf. Goedemiddag, heren. Wat hoor ik daar? Echte pasmunt? Dat tref ik niet al dagen. Zegt u maar wat het wezen mag. Mijn voorraad staat tot uw beschikking. Kraai, grut, kraai, thee, kraai, koek, kraai, vlaai, kraai, kraai, Zeg, zeg maar wat het moet zijn. Ik heb van alles. De, de, de verpakkingen zijn een beetje opengebroken, vrees ik. U weet hoe dat gaat, heren, maar... Er zit haast geen pasmunt meer in. Het geld is schaars aan het worden. Geld genoeg. Mooie, zuivere munt. We hebben goede zaken gedaan. Ja. En nu gaan we een feestje geven. Ja, ja. Ja, precies. Ja, ja. En mag ik ze eens zien, heren? De, de, de muntjes? Gewoon oh, maar om even te kijken. Ja? ja? Zo. Het is mooi. Alweer lui die met echt geld betalen willen. Ja, ja, ja, ja het, is, het is echt hoor. Ja, jullie weten toch wel dat ik hier rommel niet aanneem. Maar uit, maar uit! <treeks> ah, dat bevalt me niks, baas. Ik, ik had het me heel anders voorgesteld. Wat mankeert eraan ons geld? Nee, ik weet het niet. Niemand heeft gezien dat het vals is, dus dat kan het niet zijn. We krijgen alleen maar klachten omdat het zo echt is. Nee, er is iets raars aan de hand dat me op de keel slaat... En ik begin trek in iets hartigs te krijgen. Ja, ja dan zeg je wat. Een kleine verversing zal smaken na al deze ellende. We gaan er een nemen in de Rode leeuw, wacht? Dan zijn we tenminste onder uh, oude jongens. Ja. Ja. Hm. Die twee hebben dus vals geld gemaakt. En ze hebben nog niet van de pasmunt gehoord. Dat is duidelijk. Hm. Dat brengt me op een idee. <truimert> Eindelijk weer onder oude jongens. Ach, dat is lang geleden, Evert. Hallo. Geef mij maar een helder. Ja, ja, mij ook. Oh, gezellig hier, hoor. Hey, kijk, Jantje is er ook. Dag Jantje, we geven een rondje, hè, baas? Wat heb jij dan? Beetje klein geld, Evert. We willen ons wat ontspannen. Pasmunt. Ja. Pasmunt? Oh, oh. Ja, zo kan je het noemen, Jantje. Het is goed geld, hoor. We hebben... Wat moet dat? Een fles kapot slaan op mijn maatse kop? Kan je wel tegen zo'n kleine... Pasmunten. Hier met die pasmunten. Dat wordt misschien vechten, Hiep. Jantje en Evert hebben onze centen kapot. Als ze ontdekken dat het vals geld is... Het, het is echt geld. Is gewoon een florijnen. Het is zo goed... Als echt? Wat denk je van ons? Waar moet het heen wanneer een geschoold vakman tussen oude jongens nog niet veilig is? Weet je wat? We doen samsam. -sam. Jullie helpen ons om die munt in omloop te brengen. En voor iedere echte Florijn krijgen jullie twee van deze. Ah! Ah! Echt geld? Waar je de erin laten lopen? Jij met je oude jongens, de raad. En laat ik je hier niet meer zien. Oeh, <lacht> <lacht> <lacht> Hallo, wat hebben jullie daar? Valse florijnen? Ja. Knap werk hoor, maar die kun je niet kwijt. Ja, dat, dat hebben we gemerkt. Wat is er eigenlijk aan de hand hier in de stad? Kan jij ons dat vertellen? Zeker, alleen het papieren geld telt nog. Papier is geduldig, ah, papier geduldig. maar klinkende munt is waardeloos geworden. Ja, daar was ik al bang voor toen we begonnen. Nou. Maar Heep hier wilde met alle geweld de zilveren florijn namaken. Ah, de... Onzin. Geld namaken is altijd strafbaar. En eerlijk duurt het langst. Maar jullie zijn goede vaklui, en wanneer je deze reclamemunt kunt maken, koop ik alles wat je drukt voor echt papieren geld. Het is een voorstel. Eerlijk duurt het langst. Ja, ja, ja, ja. Maar eerst een voorschot, hoor. Wij hebben al schade genoeg. Voordat we al ons werk gaan we omsmelten, hè? Geef maar vast hier die munt. Geef maar. Later. Ik zal een voorschot gaan halen. Geef je adres maar. Dag, heer Olly. Oh, ik ben niet thuis. Ik ben bezig, bedoel ik. Wat een uh, mooie munten hebt u daar. Mooie munten, ja. Mm -hmm. Heel mooi. Gaat ik hem maar meer. Meer? Mm -hmm. Oh, daar kan ik voor zorgen, hoor. Huh? Als u mij huh? gewoon papieren geld geeft, ja. kan ik u pasmunten munten leveren. Oh, kan jij dat? Mm -hmm. Voor gewoon papieren geld... Dat is aardig, jonge ja. vriend. W wacht even. Kom hier, bedoel ik. Uh, waar is dat koffertje? Juist. Houd het vast. Dan zal ik... Uh... Dat, dat valt mee. Jij Hallo. laat ons tenminste niet in de steek. Het is een gekke wereld waarin we leven. Ja. En ik vraag me af waar het heen moet, nu de Florijn ongeldig is. Ach, wat kan je nu voor een Florijn kopen? Nee, hier heb ik echt geld. En wanneer jullie flink aanpakken, kan je meer krijgen. Oh, oh, oh, oh, oh. hmm, mooi geld. Maar mm -hmm. nou, wat moeten die doppertjes? Jullie moeten toch eten? Omdat dit een spoedbestelling is, zullen jullie voorlopig geen tijd hebben om de straat op te gaan en boodschappen te doen. Kijk, ik heb hier een afdruk van de munt gemaakt die jullie moeten drukken. Een heel gewone reclamemunt met een kraai door. Een heel gewone reclamecent die maakt niet met zijn linkerbeen. <lacht> Hoeveel moet je daar hebben? Zeg het maar, broer. Ah, veel, zoveel mogelijk. Werk dus flink door en ga niet de straat op, want er is haast bij. Toen Tom Poes de volgende morgen terugkwam... wachtte de muntmakers hem uitgeput doch voldaan op. Hallo, boer. Houd je karabiesje maar klaar, want de eerste duizend zijn rijp. Ja, ja. De kwaliteit is prima. Riep hier heeft er een mooi stempeltje van gemaakt. Hij is een kunstartist, die jongen. ja. Het is een gaaf, hè, baas? Aangeboren, hè? En ik doe het graag, ik doe het graag, ja. Des te de beter, want jullie zullen wel een paar dagen door moeten werken. Ik breng deze eerste lading nu weg en over een uurtje kom ik terug om nieuwe te halen. Maar ik zal weer echt geld meebrengen. Super en Hyper moeten nog een poosje ondergronds en onbesmet blijven. Ja, Olly? Stoor me niet. Ach, nou, wat? Geld speelt toch geen rol? Nee, dan de inhoud van mijn koffertje. Oh, oh, oh. Oh, veel, veel stapeltjes. Oh, wat mooi. Heel mooi, ja. U kunt er Je meer krijgt. krijgen wanneer u mij nog wat bankbiljetten geeft. Af en aan rende Tompoes tussen Bommelstein en de valse munterij. Nu eens goed geld, dan weer kwaad geld, torsend, zodat heer Olly tenslotte geheel door munten omspoeld in zijn muf vertrek zat. Toch nu gebeurde er iets vreemds. De voorraad echte pasmunten begon door de grote toevloed van valse sterk te verwateren en daardoor voltrok zich ook een verandering in heer Bobbles' wezen. Toen Tom Poes om kwart over vijf de laatste vracht voor die dag had uitgeschud... bleef zijn vriend dof en uitgeblust tussen het metaal zitten. Tom Poes liet hem begaan en vertrok. Ach, geld. Veel geld. Genoeg om als een heer te leven. Wat zit ik hier dan eigenlijk in het donker... Dit gehok is niets voor iemand van mij stand. Eén muntje maar. Alleen maar even vasthouden. Even maar. Hier, Joost. Een pasmunt. En nog één. En nog één. Het geval wilde dat het valse pasmunten waren... zodat Joost plotseling ontnuchterd en verward naar de geldstukken staarde... Hoe is het mogelijk dat ik voor dit slijk... mijn betrekking en mijn goede meester op het spel heb gezet? Oh. Het is heel betreurenswaardig met uw welnemen. Laten we het verleden vergeten. Je berouw siert je, Joost. En daarom kan je weer in dienst komen, als je wilt. Dat is heel mooi van u, ja. werkelijk. U zult er geen spijt van hebben... Als ik zo vrij mag wezen. Goed, goed. Maar nu ook ferm aangepakt. Er moet iets worden ingehaald. Zet thee, Jost. Het is me een bende. Waar zal ik deze boel laten, heer Olivier? We gaan het in zakjes doen. Wat heeft een heer aan zijn geld wanneer hij het niet laat rollen? Er is een grote tekort aan pasmunt, heb ik gemerkt. En daarom ga ik een goede sier mee maken. Voor heer Bommel en Joost was de bekoring van de pasmunt dus geweken. Maar de goede stad Rommeldam verkeerde nog geheel in de ban. Dit bleek de volgende morgen toen de opkomende zon een duistere beweging op de weg voor Bobbelstein bescheen. Twee potige knechten brachten daar op verdachte wijze een wegversperring aan, terwijl een derde figuur van achter een masker het oude slot gadesloeg. Attention! Houdt u gereed! De bewoner heeft zojuist zijn ruïne verlaten. Help! Geef u me of gees een kind Maar natuurlijk, beste man. Geld speelt immers geen rol voor een heer van stand. Hier, gepaste munt om het volk te verblijden. Als u begrijpt wat ik bedoel. Parbleu. Ah, Ditmaal kan ik het wapen op rechtvaardige wijze gebruiken. En nu ketst het. Iepja! Ja. Ook zonder hulp van wapens heb ik deze bonnel een aanzienlijke buit afgedwongen. Een mooie aanwinst voor mijn collectie, zo te zien. Ah, Ik begrijp niet wat deze muntstukken zo aantrekkelijk maakten. Een enkel is misschien wel aardig voor een verzamelaar, maar deze massa is ronduit walgelijk. Eh, <kling> marquise. L'argent n'a pas d'odeur. Mooi veel. Au revoir. Wat moet dat eigenlijk? Waarom heb ik deze penning aangenomen? Deze vraag hield hem geruime tijd bezig. Maar toen hij voor een uitspanning een verkeersovertreding opmerkte... kreeg zijn plichtsgevoel de overhand... Daar staat een auto geparkeerd bij een wachtverbod. Dat geval is in ieder geval duidelijk. En oplevend richtte hij zijn schreden naar de wagen... waarvan oplettende luisteraars reeds terecht zullen vermoeden dat het de oude schicht is. Tom Poes, die op de treeplank zat, zag hem van verre aankomen... zodat hij alle gelegenheid had om een geldzak onder het neergelaten kapje uit te trekken. Hier is iemand in overtreding. Ken jij de eigenaar van dit voertuig, ventje? Hmm. Hij is er gloeiend bij. Ach, laat het toch lopen, commissaris. Heer Bommel komt zo terug. Hier, dit zal de lading wel dekken. D dit, dit, dit, dit zijn steekpenningen. Nu wilde het toeval dat de oude hokerspas pas juist op weg was naar de herberg... om daar zijn middagmaal te gaan gebruiken. Op het zien van de gebogen politieman die de buidel vol walging voor zich uit naar de stad droeg... vertraagde de grijzaart de pas... en er verscheen een onaangenaam lichtje in zijn ogen. Bij Zazel. sinds wanneer heeft men een hekel aan mijn pasmunt? Hier is iets niet in orde. Nevel op mijn pad. Hoog, oh, gruwel! Dit is voor jou, goede vriend... De kapoen was uitstekend toebereid en het is mijn gewoonte om loon naar werken te geven. Geld moet rollen, als je begrijpt wat ik bedoel. Hokespas was gewoon uiterst karig met zijn munten om te gaan, omdat hij wist dat te veel ervan de bekoring zou verminderen. Dit vrijde zich nu de waard wierp een vluchtige blik op de schriep... en wijde zich verder aan de bediening van heer Bommel zonder zelfs maar een bestelling van de grijsaard op te nemen. Oh, nu nog een fruitje toe, dan kunnen we er weer tegen. Wat jij, jonge vriend? Ach, hou maar, wat geeft het? Het is toch maar pasmunt. <lacht> maar pasmunt? Wat is hier gebeurd? Deze lolbroek heeft te veel wonderdadig geld in zijn bezit... Nou, kan dat? Dus dat is het. Valse pasmunt. Op zo'n manier bekorten ze dus een arme oude man. Wat door en door slecht. Maar ik zal ze. Wij zazelen de jot. Oh, Dat was een voedzame maaltijd. Het is toch mooi om het heer te zijn. Omringd door uitgelezen spijs en drank en vlotte bediening. Dat is pas leven, wat jij, jonge vriend. Mm -hmm. Eerst was ik even bang dat het voor mij afgelopen was. Dat was toen het tot mij doordrong dat het papieren geld geen waarde meer had. Maar je hebt me aardig geholpen door die bankbiljetten in te wisselen tegen gangbare pasmunt. Waar heb je die eigenlijk vandaan gehaald? Uh, uit een klein munterijtje. Heel gewoon. Juist. Yes. Net als ik al dacht. Nu, dan gaan we naar dat munterijtje toe om meer te halen. Geld moet rollen. Zeg nu zelf. Een munterijtje. Juist. Deze munt zal mij de weg naar die valse munterij wijzen. En als ik die weet te vinden, zal ik de politiecommissaris op het spoor zetten. Die is een goede vriend van me. En hij zal een arme oude man zeker willen helpen. Dat was de vraag. Commissaris Bullebas had zich in grote gewetensnood naar de burgemeester gerept, die hij achter een bureau vol echte pasmunten aantrof. 470, 480, 490, 500, 510, 520. 520. Ik kon mijn ontslag aanbieden. 470, 480. Er zijn, er zijn 500, dingen gebeurd. 500. 510, ja. 520, 530, 500. Ja, het al een ander keertje was. 530, 500. Zie je niet dat ik bezig ben? 540, 5. Ik moet tellen. Uh, uh, uh, uh, uh, met het oog op de huisvestingsvergunningen. Ah. Steekpenningen. Overal steekpenningen. Maar ik sta machteloos voor het einde van mijn loopbaan... omdat ik zelf van de steekpenningen rinkel. Wat moet dat heen? De misdaad kan welig tieren wanneer de politie onkoopbaar is. Toch niet, meneertje. Toch niet. De politie moet optreden wanneer een arme oude man bedrogen wordt. Daar sta ik op. Ik kom een klacht indienen wegens valse munterij... Lelijk misdrijf. En ik weet wie erachter zit. Dit is ernstig. Mm. Oh, een mooie afronding van een mislukte loopbaan. Die lui zijn er gloeiend bij. Al is dat ook het laatste wat ik nog doe: aanmaak van valse steekpenningen. Haha, doe maar! Zo gaat dat dus. Ik heb me al een eens afgevraagd: hoe maken ze dat geld nu eigenlijk? Zo mooi rond en met een poppetje erop en met een stichtend woord op de rand? Knap hoor. Oh, Hiep hier is een artiest. Ja, stop maar jongen. De mand is vol. We hebben 300 florijnen verdiend. Er ja. gaat toch maar niks boven eerlijk zijn. Blijf waar je bent. Ik heb jullie onder schot. Wat moet dat? Je kan zomaar niet een eerlijke drukkerij binnenvallen. Steekpenningen. Valse steekpenningen. Overal. Op heterdaad. Jullie zijn er gloeiend bij. Ja, het zijn geen steekpenningen. We doen geen kwaad. We maken alleen maar munten voor de reclame. Dat is toch niet strafbaar, hè, baas? Een mooie vangst. Vals geld. Een tafel vol. En jij zit er dus achter, bommel. O Och ja... Ik zit te wachten totdat het genoeg is. Maar, maar ik kan er ook voor gaan zitten, hoor. Uh, wacht even. Dit is geen vals geld, commissaris. Het zijn nagemaakte pasmunten. En wat is nu een pasmunt? Uh, Drommels, wat is nu een pasmunt? Een, een, een goede vraag, nu ik erover nadenk. Ja, ze zijn voor de reclame. Het is gewoon een zakelijke bestelling van meneer Bommel hier. Ja, zaken zijn zaken. Jongens, zei die... Druk wat schertscenten met een kraai erop, zei hij. En dat doen we. Zo is niet strafbaar. Nee, echt niet. Eerlijke handel. Schertscenten. Met een kraai erop. Ja. Ja. Het, het is waar. Het namaken van schertsgeld is niet strafbaar. En het aannemen van schertsgeld ook niet. Er is dus door niemand een strafbare daad gepleegd. Nee. ook door mij niet. De, donders! Dit is het mooiste moment in lopen. Ja. ja, heerlijke handel. Ja. Oh. Ja. Valse pasmunten. zo wordt het werk van een oude man verschraald. Ik kan opnieuw beginnen, want al maakt mijn vriend de commissaris nu ook een einde aan het valse geld. Ik zal opnieuw heel wat wonderdadige munten in omloop moeten brengen om de verdunning ongedaan te maken. De wereld is slecht. Door en door slecht. Hoi, ik heb gehoord dat je hier spelletjes kan doen. En spelletjes, daar houd ik van. Anders verveel je je te blubber, vind ik. Zeker, meneertje. Zeker. Uh, je komt op een goed moment. Hoge prijzen voor de knappe speler. Kijk, hier is een munt. Gooi die in een gleuf en trek dan aan de kruk. Hoe knapper je trekt, hoe groter de beloning. En nou zeg, dat lijkt me enigszins. hoor. <tie> <tie> ah! Nog eens! Gelegenheid geven tot kansspelen, hè? Een goktent, wel, wel. Je bent daarbij, pas. Kom, meneertje. We kennen elkaar toch wel langer dan vandaag? Het is een orde, hoor. Hier. Uh -uh. Kom nou. Wat zijn dat voor streken? We hebben het altijd goed kunnen vinden. En zolang je een oogje toedrukt, kun je op mooie pasmunten rekenen. Nee. Kijk eens in het zakje. Hoe ze glanzen. Ik raak jouw tovermunten niet meer aan. Voel eens hoe prettig ze in de hand liggen. Het is gedaan met je streken. Dit is een poging om een ambtenaar in functie om te kopen. En ik arresteer je. Mee naar het bureau. Daar zal je spijt van krijgen. Dat zal je berouwen, meneertje. Mee. Pas op. Mee. Pas op. Mee. Mee naar het bureau. <tie> Oh, Ik doe dat knap, hè. Vind je me niet handig? Dat is dan dat, Snuf. Deze zaak is afgerond. Het zit me alleen dwars dat ik die oude scherm niet eerder gegrepen heb. Maar ik wist niet zeker of gokken met namaakgeld strafbaar is. Ook al is het tovergeld. Dat, dat zal de rechter wel uitzoeken. Uh, waar laten we die zwerver, chef? In de cel, Snuf. In de cel. Met deze woorden opende hij de achterdeur van het politievoertuig. Maar nu wachtte hem een teleurstelling. Het inwendige was ledig. De enige die uit de donkere ruimte naar buiten kwam... was een grote zwarte kraai... die hem rakelingslangs de spreeuw vladderde... en toen krassend in de nacht verdween. Toch... Dan is de pret eraf. Nu gebeurde er iets onverwachts. Het toestel liet een soppend geluid horen... en spoot een borrelende stroom modder over Wammeswaggel. Appatenenetjes, <lacht> dat is nu nog eens echt pret met geld hebben. De hele goktent vermodderd. Wat een enige avond. Nou, maar hier kom ik nog eens, hoor. Donc? hoe hoezeer haat ik kraaien? Kraaien, niets dan kraaienmunten. De collectie staat mij meer en meer tegen. En ik vraag mij af wat ik er ooit in gezien heb. Ach, zelfs de meest verfijnde smaak is aan verandering, onderhever. Pantarij, parbleu, alles vloeit... Maar deze bevloeiing is een affront voor een verzamelaar met smaak. Al mijn pasmunt te veranderen in drabbig slijk. En het riekt naar ontbinding en bederf. Lodeur. Nog even over dat ontslag, burgemeester. Ik trek het in. Er heeft geen onregelmatigheid plaatsgehad. Geen onregel... onregelmatigheid... En dit dan, Bas? Daarnet waren het nog mooie, warme pasmunten. En, en nu... Ja, nu is het slik, lijkt me. Ach ja, zo gaat het met makkelijk verkregen geld. Het heeft geen waarde en daardoor verslonst men zijn taak. Maar het was niet echt. En als steekpenning is het, politioneel gezien, van geen belang. Drie munten. Ze waren mooi, maar ze zijn tot slijk vergaan. Nu zal ik de belastingkluis van Modder moeten reinigen. Men moet dit ambtelijk zien. Er dreigde een ontwaarding. Deze geldzuivering was dringend noodzakelijk om inflatie te voorkomen. Maar ik vrees dat mijn pantalon naar de stommerij moet. Twee munten had ik nog over. Twee prachtige paspunten. Ik moet er even naar kijken. Dat kan toch geen kwaad? Hier is mijn spaarvarkentje. Zeer betreurenswaardig. Ik had het kunnen weten, zo gewonnen, zo geronnen, wanneer men mij toestaat. Er rust geen zegen op als men zijn taak verwaarloost. Ik kan beter snel de laatste hand aan de venison gaan leggen... want wanneer ik het wel heb, is heer Olivier met gasten thuisgekomen. Het waren mooie munten. Maar ik heb er nu genoeg. En voortaan houd ik het weer op de ouderwetse bankbiljetten. Oh, wij ook. We hebben leuke zaken met je gedaan, oude jongen. Super zaken. En we gaan nog een beetje door met reclamemunten maken. Want jij. Dat is een eerlijke broodwinning. En eerlijk duurt het lang, zeg ik altijd maar. Bliksem. Ik heb in geen tijden zulke lekkere kuit gegeten. Ik geloof niet dat er nog belangstelling voor pasmut is. En dit is caviar. Caviar au terrine. Als u begrijpt wat ik bedoel. De volgende morgen wandelde heer Bommel opgewekt in zijn tuin. De zon scheen, de bloemen geurden. En achter hem sloeg Joost een plumeau uit. Ze zijn tot stof en modder vergaan. Met uw welnemen. Geeft wel een smeerboel. Het was te verwachten. Wie ziet er nu iets in paspunten? Ikzelf heb mij er even mee bezig gehouden, maar als heer had ik al gauw in de gaten dat ze waardeloos waren. Vooral toen Tom Poesel zoveel bracht. Het is natuurlijk sneu voor Super en hyper. Nu hadden ze eindelijk een eerlijke broodwinning, maar mis hoor. Dag meneer Bommel. Ah. Prettig dat ik u tref. Ja. Ik heb een nieuwtje dat ik u niet wil onthouden. Zeg op. U bent tenslotte een van mijn beste klanten. Dat ligt eraan. Uw kraaimerk thee beviel me niet. En nu spreek ik niet eens over de grutsprits. Nee, maar die is weer als vanouds. Overheerlijk en knapperig. Het kraaimerk heb ik geheel uit mijn assortiment genomen. Er werd te veel over geklaagd. Maar ik heb een leuk toegiftartikeltje voor mijn vaste afnemers Oeh. kijk een valse pasmunt die niet dat modder vervalt ze worden door de NV supermunterij dat speltjes verwerkt een reuze succes hoor vindt u het niet aardig ah. Krijn Ter Braak leest uit de Bommellexicon. Terpentijn. Schilder en beeldend kunstenaar. die zichzelf rekent tot de onsterfelijken. Behalve dat hij een begenadigd schilder-beeldhouwer is. is hij begiftigd met het vermogen om zijn kunstwerken. magische krachten mee te geven. die de geest diepgaand beïnvloeden. Hij werkt beelden tot leven. en met zijn zelfgemaakte verfsoorten. zoals terpioen en vermiljoen kan hij lieden in de toekomst laten kijken. Zodoende moet hij tot de magiërs gerekend worden. Schilderijen van zijn hand vibreren... en beïnvloeden daarmee de loop van de gebeurtenissen. Terpentijn is zich goed bewust van zijn talent... en meent dat hij daarmee ver verheven is... boven de grote massa met haar grofstoffelijke trillingen. Met name heer Bommel moet het bij hem ontgelden. Die ziet hij als een gulle spekmassa slechts bruikbaar om te voorzien in zijn materiële behoeften. Hoewel zijn lievelingskost bestaat uit gesuikerde oogurken, kan hij na lang vaste, ongegeneerde hoeveelheden voedsel uit de keuken van de bediende Joost tot zich nemen. Zo begeesterd en begaafd als terpentijn mogen zijn op visueel gebied, zo onbeholpen is hij met de taal. Zijn pogingen om kunst uit te leggen, stranden onafgemaakt met uh, vatjemakker en uh, dinges. In Toonder's autobiografie wordt gewacht gemaakt van de schilder Eterman. Ook Jan Gerhard Toonder noemt hem met de naam Diekman. In optreden en manier van werken is er enige maar beperkte overeenkomst tussen deze schilder en Terpentijn. Bommel, met in de hoofdrollen Mark Rietman, Jacob Derwig en Krijn Ter Braak.